Levi van Eck met het NOS-journaal. Op een schoolfeest in Alkmaar heeft een man zware brandwonden opgelopen door een steekvlam. Dat gebeurde gisteravond tijdens het Sint-Jansfeest... dat op vrije scholen jaarlijks in de laatste week van juni wordt gevierd. Het slachtoffer was er als hulpouder en hij wilde het Sint-Jansvuur aanwakkeren. Iemand anders gooide een brandbare vloeistof op het vuur... waardoor de steekvlam ontstond. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Bij een woningbrand in een appartementencomplex in Hoorn is een dode gevallen. De brand brak afgelopen avond rond 9 uur uit en was snel onder controle. Wat de brand heeft veroorzaakt is niet duidelijk. Ook is er niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer. De brand was op de tweede verdieping van het complex dat drie woonlagen telt. Twintig appartementen zijn ontruimd.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 Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen helder. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 29 tot 34 graden. Zondag ook zonnig, maar dan is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren.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 Later, bitches! <laughs> You want my man? Ding dang dong et la jolie cloche ding dang dong mais boum quand notre cœur fait boum tout à gridi boum et c'est l'amour qui s'éveille hey hey boum quand notre cœur fait boum tout à gridi boum et c'est l'amour qui s'éveille boum il chante le Ik ben 26 en mijn Mutter vraagt mich, wann ze endlich Enkel hebben kan. Ik zie liever om um die Häuser en denk nicht mal daran, noch nicht mal irgendwann. Du hast mich einfach angeschrieben. Hallo, wie geht's? Kommst du vorbei? Ik moet mijn Schweinehond besiegen. Ik kan den letzten Zug noch kriegen, om um in der Früh bei dir zu sein. Schriebst du mir nachts um vier Holzer die Polzer, stand ich vor deiner Tür und was ich gewollt hab war gar nicht mal so viel. Doch Holzer die Polza, blieb ich für immer hier. Oh -oh -oh -oh -oh. just had a brilliant idea. I'm a bear.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 is